Goedemorgen, ik ben Dilke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Rusland is steeds meer kritiek op de oorlog. Sinds de Russen twee weken geleden Oekraïne binnenvielen zijn er al protesten, maar die worden door de regering keihard de kop ingedrukt. Nu is er ook op televisie steeds meer kritiek, ziet onze correspondent. Wat je ziet of wat je merkt is dat ja, in diverse programma's op televisie dat er twijfels worden geuit hoe deze operatie verloopt. Uh, of de gestelde doelen wel gehaald kunnen worden of Oekraïne misschien toch niet wat anders is dan men in Rusland had ingeschat. Het lijkt erop dat de Russen in Oekraïne meer tegenstand krijgen dan verwacht. De kilometerslange rij met tanks en andere legervoertuigen... die al een week voor de hoofdstad Kiev staat, is opgesplitst. Mogelijk is een deel aangevallen door het Oekraïnse leger. Het wordt nog niet zo makkelijk om Oekraïne lid te maken van de EU... zei premier Rutte gisteravond... nadat hij er uren met zijn Europese collega's over had gepraat. De regeringsleiders hebben het verzoek doorgestuurd naar de Europese Commissie. Die moet nu kijken of Oekraïne klaar is om lid te worden. In het zuiden van Limburg heeft de Maaschaussee gisteren twee tanks van de snelweg geplukt. Over de A2 reed een vrachtwagen met op de aanhanger twee oude panzerwagens, inclusief wapens en munitie. Alles is in beslag genomen en de chauffeur is opgepakt. En er is veel gevoetbald gisteravond in de Conference League. Feyenoord is zo goed als zeker door naar de kwartfinales. De Rotterdammers wonnen met 5-2 van Partizan Belgrado. PSV speelde met 4-4 gelijk tegen FC Kopenhagen. Verdediger Jordan Theesen vat de wedstrijd even samen. Het is een gekke wedstrijd natuurlijk. We begonnen goed aan de wedstrijd. Wij wat minder. We maken een uh, snelle 1-0. Daar moeten we achter de feiten aan. Ja, uiteindelijk uh, wel blij met de 4-4 natuurlijk. Ook AZ en Vitesse speelden gisteravond in de Conference League. AZ verloor met 2-1 van het Noorse Bodo Glimt. En Vitesse met 1-0 van Aas Roma. Het weer, de dag begint zonnig, maar in de namiddag komen er steeds meer wolken aan. Het wordt weer erg zacht, 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp en Roelevaretsveen een kwartier op onthoud. A5, Hoofddorp richting Amsterdam, tussen Alfredijn muiden en de aansluiting met de ring, 20 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad. het Zaan dan 10 minuten. Dat komt door technische problemen met de spitsstrook op de A7. Op de A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen Bad en Amstelveen. 10 minuten oponthoudt door een auto met pech. Op de ring van Amsterdam. De A10 West. Tussen Afrit Haarlem en de Koentunnel. Een kwartier oponthoudt. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie in de ochtend. You me You would crank and whine, baby. I would give to your word out. You left me lying in a pool of doubt. And you're still thinking you're the daddy Mac. You should known better, but you didn't, and I can't go back. On the turn of a friendly column. No, the game never ends when your whole world depends. On the turn of a friendly column.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 Heel Bruno says it looks like rain. oh, he oh, oh, so he oh, my brain. oh, oh, oh, oh, oh, That thrive on the vine. Oh, Mariano's on his She way. He told me that the man of my dreams, he just. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese regeringsleiders hebben de aanvraag van Oekraïne... om lid te worden van de EU doorgestuurd naar de Europese Commissie. Premier Rutte zijn na nachtelijk overleg dat Oekraïne deel is van de Europese familie. Maar hij benadrukte ook dat een mogelijke toetreding een lang proces is. Het enorme Russische militaire convoy bij Kiev is opgesplitst. Vorige week was het convoy nog 60 kilometer lang. Nu staan delen ervan in bossen en steden rond Kiev. Is te zien op satellietbeelden. Het aantal volwassenen met overgewicht is niet gedaald... sinds de invoering van het Nationaal Preventieakkoord in 2018. Blijkt uit cijfers van het CBS. Ook het aantal rokers en drinkers is amper afgenomen. Het weer, de dag begint zonnig, maar vanmiddag neemt de bevolking toe. Het wordt 13 tot 16 graden. Weet je nog niet op wie je gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Kijk op zandvoortkiest.nl voor alle informatie over de kandidaten en partijen.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 Dus zal wel slijten. chains around me I'm gonna learn ZANG wants to live.